De, met het NOS de burgemeester van Oldamt, Pieter Smit, is onverwacht overleden. De Groningse gemeente meldt dat op de website. Hij woonde in Scheemda en de politie doet onderzoek en heeft de straat waar hij woonde afgezet. Er wordt op dit moment uitgegaan van een natuurlijke dood. Pieter Smit was eerder wethouder in Zoetermeer en hij was werkzaam bij de politie Haaglanden. Sinds 2010 was hij burgemeester van Oldampt. Pieter Smit was 54. Nederland moet Syrië vragen om uitlevering van een Nederlandse vrouw. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. De vrouw van 23 zit in een opvangkamp in Noord-Syrië. Ze heeft een kind van anderhalf en ze is zwanger. Vijf jaar geleden vertrok ze naar Syrië... waar ze trouwde met een jihadist uit Antwerpen. Volgens de VRT zat haar man in Raqqa bij de politie van de Islamitische Staat. Tegen de Nederlandse vrouw loopt sinds twee jaar een internationaal arrestatiebevel... Twee broers uit Nijmegen zijn voor een dubbele moord veroordeeld tot 15 en 16 jaar cel. In 2016 schoten ze in een café in Nijmegen twee mannen dood, ook twee broers. Ze hadden alle vier een strafblad. De ruzie ging waarschijnlijk over een hennepkwekerij. Een derde verdachte kreeg zes maanden cel. Hij hielp de daders door videobeelden van de schietpartij kwijt te maken. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het Binnenhof bij de renovatie ook van het gas wordt afgehaald. Veel Kamerleden vinden het ongepast dat de cv-ketels en gasvoornuizen blijven, terwijl heel Nederland van het gas af moet. De parlementsgebouwen worden over twee jaar ingrijpend verbouwd om weer aan de regels te doen, wat betreft bijvoorbeeld brandveiligheid. Dan het weer nog. Stevige buien met onweer. Vooral in het zuidoosten, zuiden en midden van het land. Vannacht minder buien, dan is het 10 graden. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon. En het wordt morgen 15 tot 18 graden. Dit was het nos -journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. Het is gedaan met je rust. Het is gedaan met stilte. De komende uren gaat het stof uit je oren. Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie Angela Janssen. De lachwitch. Dinsdagavond 8 uur en dat betekent weer een nieuwe uitzending van geen lompen maar zware metalen. En dat betekent dus echt lekkere heavy metal en ik heb een heel leuk programma voor u vanavond. Ik heb een uh, klein itemje ingevoerd en uh, dat is dat ik één band uh, een beetje centraal ga stellen. Dus die horen jullie dan in de loop van de uitzending wat vaker... En de eerste band waar ik uh, wat extra aandacht aan besteed is Cradle of Filth. Van hun album Dusk and Her Embrace is hier Funeral in Carpathia. Daniel Davy richt in 1999 de band Cradle of Filt op en neemt het alias Danny Filt aan. De uitspraak van Danny is hetzelfde als die van Danny, uiteraard. Op dat moment is hij nog stagiair en student journalistiek, maar hij besluit een jaar vrij af te nemen en terug te keren naar de universiteit. Het succes van de band zorgde ervoor dat het daar niet meer van kwam. En uh, even voor de niet-anglofiele. Uh, uh, cradle of Field betekent zoiets als wieg der vuiligheid. Dat ter info. Zo, informatie over Cradle of Field. U krijgt door in de loop van de uitzending nog meer. We gaan over naar iets heel anders. Lamb of God, Omerta.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 De volgende band komt uit Nederland en uh, geloof ik uh, deels of helemaal uit Friesland. Uh, ik heb het over Adams. We staan helaas niet meer, uh, wat ik persoonlijk uh, heel erg betreur. Uh, van hun album When Lust Evokes The Curse is hier Crown of Thoughts. De volgende zou ik bijna willen zeggen... Herinnert u zich deze nog? Nog, nog, nog. Nee, alle gekheid op een stokje. We gaan even terug in de tijd. Judas Priest, album Screaming for Vengeance. Hier, Electric Eye. Judas Priest, samen met Black Sabbath en nog een paar andere beroemde namen, begonnen midden jaren 60. En uh, de naam heavy metal uh, stamt ook uit die periode. Deze bands kwamen allemaal uit de omgeving van Birmingham en de plaats stond bekend om zijn uh, zware metaal- en staalindustrie. Vandaar de naam heavy metal. Daarvoor heette het gewoon hard rock. Uh, dat even ter verduidelijking. We gaan naar iets heel anders en iets heel nieuws. Dumbo hier is bezig, of heeft al afgerond, het nieuw album. En dat heet Council of Wolves and Snakes. Uh, van dit album heb ik uh, de vorige keer al iets laten horen. En ik heb de tweede track, ja... Om uh, alvast even een voorproefje te geven van dit, uh, naar mijn idee, toch wel een hele leuke album. Council of Wolves and Snakes. En zo heet ook het nummer. Enjoy. En dan gaan we gaan weer naar Cradle of Filth, ook wel kortweg COF genoemd. Begonnen als een dead metal band in hun begindagen en werd al snel tot een melodieuze black metal band. De thematiek van de band draait om occultisme, lust, erotiek, vampieren en uh, kortom de duistere kant van het bestaan. Van hun album Cruelty and the Beast is hier Portrait of the Dead Countess. En nog even aanvullende informatie. Het uh, voornoemde album uh, Cruelty and the Beast is een themaalbum... ...wat gaat over het leven en dood van de zogenaamde bloedgravin Elizabeth Bathory. En uh, we gaan even naar iets heel anders. Ik heb uh, een gast in de studio vandaag. En uh, dat is de zanger, frontman, gitarist van... De band Harry Assus, waar u van mij ook al een paar dingetjes voorbij heeft horen komen. Een beentje wat uh, zeer uh, goed in het gehoor liggende covers maakt van bestaande metalnummers. En hier en daar een eigen twist eraan geeft. Ik uh, zou zeggen, begroet onze luisteraars. Goedemiddag allemaal, Omar hier. Hoe is het ermee? <grijgert> Nou, ik neem aan, wel goed. Maar, uh, oké, okay, voordat we even verder gaan praten, uh, zou jij het volgende nummer willen aankondigen? Dat wil ik wel zo doen. Het volgende nummer is Surgeon of Iron. En deze is van Cannibal Corp. Beast. Desolation of their souls They slave in fire With the babies of the gods The scourge of iron Hell's eternal back Lest them with the skin Scourge of iron Rending flesh They live on force Now the villains march in chains None of violence do get dead They're reborn for a life of sin They slay for eons There will be no relief Mere parts of evil Use them then enslaved. Lash them Rip the skin Scars of iron Raining flesh Lash Rip the skin Scars of iron Raining flesh Zoals ik al eerder zei, ik heb een gast in de studio en uh, mijn vraag aan Omar is... Uh, ...vertel iets over de samenstelling van Hare Jasses en wat jullie precies doen. Nou, wat wij uh, in principe doen, uh, wij maken uh, classic rock. Uh, met onze bezetting uh, Douwe Boy. Dus uh, onze tweede gitarist, toetsenist, uh, backing vocals... ...en dan zingt hier ook wel een lekker riedeltje hier en daar... Uh, Tevens ook mijn buurman, dus dat maakt het altijd nogal uh, dubbel zo gezellig. Uh, we hebben Erwin Janssen hebben wij op uh, bas. En doet ook uh, hier en daar wat backing vocals. Uh, we hebben André Buwalda op drums. Doet ook backing vocals. En ja, wat we het meeste doen is uh, classic rock, uh, hard rock, old school rock and roll, Alle 50's, gewoon alles wat leuk is, lekker om te spelen en... Uh, als er nummers zijn die we letterlijk wat kunnen verbouwen, dan doen we dat. En maken we ze altijd even wat harder en even wat scheurender dan het originele. Dus, ja, dat is wat wij eigenlijk doen. Dankjewel, we gaan uh, straks nog even wat meer horen over uh, deze band en ook van deze band. Want ik heb een, uh, ergens in het programma nog een nummer van hun verstopt. Uh, de volgende muziek is uh, van Nightwish Century Child heet het album en het nummer is End of All Hope. Het volgende nummer krijgen jullie van mij uh, toch echt mijn meest favoriete band aller tijden. Voor mij is er geen betere en voor mij zal het nooit een betere bestaan. Iron Maiden van het eerste album Prowler. er weer een uit de zogenaamde oude doos. En dat is uh, een man die eigenlijk in geen enkele metal show mag ontbreken. En dan heb ik het over Ronnie James Dio. Rest in peace. Van zijn album Holy Diver is hier Rainbow in the Dark. met Dio zijn we alweer aan het einde gekomen van het eerste uur. Blijf vooral aan de radio hangen, want we hebben na het nieuws nog veel en veel meer. En inderdaad ook nog veel meer Cradle of Filp, onder andere. En we hebben nog meer uh, gesprekjes met uh, voorman Omar van Ariassus. Ik zou zeggen, tot zo.